Waarom mediteer ik? En zelfs de definitie van meditatie laat je gewoon los. Waarom doe ik een geestelijke oefening als het ware? Waarom juist? En maak werkelijk van deze gelegenheid gebruik om voor uzelf tot inzicht te komen. Om voor uzelf doorgedreven te kijken. Wees een Boeddha die waarneemt, die bestudeert en onderscheidt. En geniet van je denken te gebruiken hiervoor. Dus je voelt eigenlijk dat die vraag hetzelfde betekent als wat verwacht ik eigenlijk van meditatie of van eender welke geestelijke oefening. En durf jouw onderscheidingsvermogen doortastend te gebruiken. Misschien verwacht je een staat van rust te bereiken. Maar kijk dan goed. Is dat voldoende? Is dat de reden dat je mediteert? Of verwacht je iets vanuit die rust? Wat is het dat je werkelijk verlangt van meditatie? Je hebt misschien horen praten over de vuren, of gelezen over allerlei, allerlei ervaringen, maar wat is jouw? Verlangen. Waarom mediteer jij eigenlijk? Wat in de boeken staat, kan jou misschien begeesteren of aantrekkelijk lijken, maar het is niet de reden zelf waarom je mediteert. Kijk goed, laat het licht van jouw intellect, het licht van jouw ziel, in zicht brengen. Dus ga de weg. Begin je zelf in jouw bevraging, in jouw lichtgevend onderzoek. Onderscheid te maken tussen bepaalde verlangens van de persoon. En ook de verlangens van de ziel. De persoon zal misschien zeggen, ik wil rust krijgen. Of, ik wil dit of dit bereiken in dit leven. Ik wil zoveel van dit of zoveel van dat. Of, ik wil die vermogen. Want dan... Gaat het leven de moeite zijn. Dan ga ik gelukkig zijn. En je voelt in jouw eigen waarneming dat Zolang er een dan voor staat, jouw meditatie een gevecht wordt, een inspanning wordt, iets waar je energie moet insteken. Dat hoe harder je werkt. Hoe dichter je. Bij dat geluk zou moeten komen. Als ik dat heb. Dus de Boeddha in jou ziet eigenlijk dat je op die wijze, dat we op die wijze onze eigen spanning, onze eigen lijden in beweging brengen, dat we vaak teleurgesteld zijn, of nooit genoeg hebben, want het ene vraagt dan weer om het andere, of om nog meer. Dus jouw werkelijke motivatie, jouw motief voor meditatie, op welke wijze kun je zelf inzien je meditatie geen aanleiding meer kan zijn of hoeft te zijn voor spanning of een of andere Maar juist voortdurend een ervaring. Die geluk brengt. Wat zegt jouw boede? Wat zegt jouw lichtgevende ziel? Welke wijsheid? Een eigen inzicht te komen, een inzicht voor uzelf, zodanig dat het een feit wordt in uw leven, niet iets dat je hoort of leert en aanneemt, maar een wezenlijke substantie in uzelf. zo merk je dat als je geen verwachting hebt binnen een bepaalde tijd, dat je vrij bent in je meditatie om te ervaren wat er komt. Dat Een verwachting die geen resultaat in de tijd kent, jou ja, vrijmaakt. Wat we diep verlangen, is onszelf te leren kennen, te weten wat we zijn. en je bent wat je bent, dus elke meditatie zal je altijd inzicht geven, zal je altijd leren of iets leren over wie je bent, dat je bepaalde gedachten hebt die iets vertellen over jouw bewustzijn bepaalde emoties hebt die jou iets vertellen over je bewustzijn, dat je bepaalde innerlijke ervaringen hebt die jou opnieuw iets leren over wat je bent. je maar kan aannemen, inzien voor jezelf, dat elke ervaring ons iets leert, dan leer je in elke meditatie iets bij en ben je jezelf meer en meer aan het leren kennen. dat meditatie steeds meer iets wordt, dat je geeft aan de wereld, maar niet voor jezelf opstapelt. Dat je in meditatie steeds meer samenwerking zoekt en opbouwt. Dat je ook beseft dat elke geestelijk inwaarts gekeerde poging die samenwerking met alles wat leeft vergroot. Maar dat staat niet vast in de tijd. geen meetpunt wanneer dat voldoende is of genoeg is of compleet is dat is er niet Je ook nu op dit moment jouzelf meer leert kennen door bepaalde mentale reacties die jou iets leren over wie je bent. Emotionele reacties die jou iets leren over jouw emotioneel bewustzijn. En misschien bepaalde subtiele ervaringen. Die je ook over die realiteit iets leren. Allen bevredigen ze. De honger. Om jezelf te leren kennen. En het pad van de boeddha is het pad van licht, de middenweg, en de middenweg, het licht in jou, de ziel, die kiest niet voor een gedachte naar links of een gedachte naar rechts, die blijft op het licht georiënteerd Je blijft één punt gericht op licht, op openbaring van licht. Houdt zich niet bezig met voor- en afkeuren. Kan dat zien, maar laat dat los in het licht, want je ervaart. Dat jouw contact, jouw gedijen in het licht van je wezen, in jouw hogere zelf, gestimuleerd wordt door lichtgevende gedachten, maar ook onderbroken wordt als je een bepaalde afbrekende gedachten hebt. Of een aards verlangen dat je onrust brengt in jouw lichaam. De nectar van het licht zorgt ervoor dat we al die zaken leren in onszelf. Dat we in onze ervaring van de ziel of het licht ook zien. Wanneer dat licht taant, niet om het moeilijk te maken, maar om ons te bevrijden, om een inzicht te brengen, waardoor vanzelf spontaan de wens komt om de emoties te leren beheersen, niet vanuit een persoonlijke wil, maar omdat je voelt dat dat licht zo aantrekkelijk is, zo scheppend is en zo heilzaam en deugdzaam dat je meer en meer die persoonlijkheid wenst op te nemen in het licht, niet af te breken, niet te vernietigen, maar jouw verlangens en gedachten lichtscheppend wenst te maken. Omdat je voelt dat jouw geluk daar ligt. Wijsheid die al in je wezen ingeboren is. Je weet dat een gedachte de waarheid niet kan vatten. Je weet dat. Dus persoonlijke gedachten. Gedachten die de waarheid proberen aan te doen, die denken dat ze weten hoe het leven juist ineens zit, of het leven van iemand anders, je weet eigenlijk dat dat als wolken zijn, in de lucht die komen en gaan. Ze kunnen nooit de ganse lucht bevatten. Ze kunnen de lucht niet verbergen. De lucht zal altijd de lucht blijven. Dus dan blijf je meer en meer in het licht. Boven de gedachte heen. De middenweg. Die niet links of rechts gaat. Die niet de persoonlijke gedachten over de realiteit volgt van links naar rechts, maar standvastig op het pad van licht, het centrale kanaal van licht, de ziel. Of dat je een bepaald verlangen. Ervaart, en dat de ervaring van dat verlangen u gelukkig maakt of niet. Het invullen van het verlangen zal u misschien korte tijd gelukkig maken. Maar door uw eigen studie als Boeddha in het licht, ga je zien dat op het moment van het verlangen zelf, verlangen u geen geluk brengt. Het maakt u onrustig. Het zet u in een bepaalde richting. Waardoor je gebonden geraakt of vernauwd geraakt. Dat je zegt, nu wil ik dit zeker zeggen. Of nu wil ik dat zeker doen. Waardoor je eigenlijk de vrijheid van het licht opgeeft. De nectar van het licht opgeeft. Voor een bepaald toverbeeld. En dat is wat de Boeddha ons heeft geleerd. Dat persoonlijke verlangens. Verlangens voor onze persoonlijkheid. Ons niet vrijmaken ons niet gelukkig maken, dat als je iets verlangt van iemand, jouw verhouding met die persoon niet langer lichtgevend is, niet langer vrij is, maar verwachtingsvol. Je ziet de persoon niet meer in zijn licht, maar in wat hij voor jou kan betekenen. En daar zit eigenlijk geen vrijheid in. Dus elke lijdensvolle gedachte is een kans in de gevoeligheid van je waarneming. Om je dichter bij het licht te brengen. Om inzicht te krijgen in de ervaring van wat je bent. En dat we, zoals de Boeddha zei, onze eigen geluk bepalen. Onze deugdzaamheid houdt ons in het licht. Je zegent alles met je licht als je in het licht blijft. Je brengt licht, je geniet van het licht brengen. Je kan licht niet maken vanuit de persoon. De persoon grijpt naar het licht. Maar licht is licht. Het is niet iets van jou als persoon. Het is onpersoonlijk licht. Dat door je stroomt. Niet iets wat je doet. Maar wat je laat gebeuren. Licht dat door je stroomt, substantie die door je stroomt, een weldadige substantie, een fijn gevoel van licht. En hoe meer je dat licht absorbeert, hoe meer je in die geest van jezelf absorbeert. Hoe meer je gaat voelen, wat verlangens doen, wat gedachten doen, en welke jou blij maken, en welke lijden veroorzaken. Dat in het licht, jouw geluk ervaren wordt. En dat je geen projecties meer hoeft te maken van geluk in de toekomst. Er geluk ligt in het nu, in het scheppende licht in jou, het levenslicht. Een werkelijkheid die voortdurend, tijdloos bestaat. En je groeit in je eigen inzicht daardoor. Je wordt zelf een boeddha. Je strooit met je wijsheid. Met je licht. Door wat je zelf hebt ingezien. Je eigen ervaring. Geef je door. Wat je zelf ervaart. Is een deugd in de ziel. Kennis wordt wijsheid. Je bent een schitterend wezen, een stralend wezen. Je bent pure straling. En wees blij dat er nog heel wat is dat jou tegemoet komt in de persoonlijkheid. Dat je mag omzetten in licht. Dat jouw ervaring van licht alleen maar nog kan toenemen. Het spot van licht. Het van jouw ziel. Niet links, niet rechts, maar helemaal in het licht. Alleen maar het licht. Het licht kan je niet denken. Het licht kan je niet doen. Je kan het alleen maar zijn. Licht is licht. In dat licht zie je dan gedachten verschijnen die je misschien het gevoel geven van een persoon. Of emoties. Omdat die zo intiem lijken. Dat ze jou zijn. ga je meer en meer ervaren dat je licht bent, waarin of waarom instrumenten werkzaam zijn die gedachten produceren, emoties produceren, die iets vertellen over wie je in de geschiedenis al geweest bent, in de persoon. Maar je voelt dat jouw realiteit, jouw werkelijkheid, meer en meer dat licht zal worden, dat je een lichtgevende toorts bent in een openbaring van kosmisch licht. Laat nog even toe dat je met dat licht in jou en rond jou, en op deze planeet versmelt. Dat je beseft dat je straling bent, dat je geest bent. Geest zonder naam. Geest zonder ik. Een hart vol van licht. Dat er alleen maar licht is. Dat ook je stof puur licht is. Dens licht dat emoties licht zijn, gedachten licht zijn en je wezen puur licht is, dat je idee van persoon ook gevoeld en gezien wordt in dat licht en dat je dus weet dat er een tijd komt Dat die persoon helemaal zal versmelten met licht. Met jouw lichtnatuur. Jouw geest. De heilige geest in jou. Die van niemand is. Die ook niet jouw bezit is. Maar van het leven zelf. Je bent een prachtig wezen van licht. Een boeddha van puur licht. En je weet dat iedereen dat licht in zich draagt. Dat dit jouw plaats is je mag innemen. Niet als persoon. Maar omdat je dit bent. Het is daarom dat Jezus zei. dat zijn discipelen, zijn apostelen, zich niet zouden verzetten tegen een inval, omdat zijn koninkrijk van een andere plaats was. Dat hij dus niets, maar dan ook niets meer kon vinden in deze stoffelijke wereld. Dat hem gelukkiger kon maken dan het licht waarin hij verbleef. Zijn koninkrijk dat niet van deze wereld is. In de wereld, maar niet van de wereld. Stralend van licht, zaaiend van licht. Zegenend van licht. En zo zegen jij ook alles. Vanuit je licht. Breng het licht in iedereen naar boven. Als jij in de trilling van je licht kunt verblijven. Je bent een prachtig wezen van licht. Zielen van licht, die een punt van licht op deze aarde vormen. En licht verspreiden. Doorheen alles wat in je bewustzijn leeft. Naar elke ziel waarmee je doorheen de tijden mee verbonden bent. In of uit incarnatie. Je bent een prachtig licht. Je mediteert om jezelf te leren kennen. Elke keer leer je jezelf kennen, altijd wat anders. De ene keer in het licht, de andere keer in de emoties, dan weer in de stof, en dan weer in het hart. Maar altijd leer je jezelf meer en meer kennen. Boeddha in jou zijt strooit licht. Je geniet. van het midden, de gouden middenweg, het pad van verlichting, het pad van deugdzaamheid. Oké, okay. dan gaan we eventjes pauzeren. Um, stel voor dat we om 20 voor 11 over 12 minuutjes opnieuw beginnen. Je kan gewoon het programma laten aanstaan. Je kan als je wenst jouw camera uitzetten. En dan zien we elkaar over 12 minuutjes terug. Tot zo.